Hoi, Marissa hier van Dag Nacht Media. Wij zijn het grootste en leukste podcastbedrijf van Nederland en groeien enorm snel. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die ons team komen versterken. We zijn onder andere op zoek naar een redacteur en een account- en projectmanager. En bij ons platform Vriend van de Show zoeken we appdevelopers. Daarnaast hebben we ook stageplekken. Wil jij samen met ons zorgen voor nog meer goede Nederlandse podcasts? Check dan snel dagennachtnl slash werk. dagennachtnl werk. Mag ik uh, even uit de kledingkast komen? Met een vraag, balletje opgooien. Is het winkelen of winkelen? Hè? He? Of het winkelen of winkelen is. Ik zeg altijd winkelen. Je zegt winkelen? Ja, ik zeg winkelen. En ik heb het gevoel dat ik daar een fout mee maak. Maar ik zeg het wel altijd. Oké, okay, zeg maar even na. Ja. Eén winkel. Eén winkel. Nee. <laughs> nu maak je er een grapje van. Nee. Wat, als je, als je naar... Eén winkel. Winkel. Eén winkel. Winkel. een winkel. een winkel. Dus we gaan vanavond lekker... Winkelen. Winkelen. Winkelen. Winkelen is, is toch ook de, het is de winkel van sinkel? Nee, idioot. Het is gewoon winkelen. Winkelen. Ja. Winkelen. He? Het is win winkelen. Met een... De, ja, ik heb hem nu. Okay. Met een W is het. Met een W. Het is ja. ook niet wandelen, het is wandelen. <laughs> het, is, het slaat nergens op wat je zegt. Ja, ik, nee, ik weet, maar ik, ik, ik, ik, ja, ik zeg het gewoon verkeerd. Ja. Winkelen. Winkelen, shit. Winkelen? Winkelen. Heel raar. Oké, okay. nou, winkelen dus. Welkom bij Man, Man, Man, de podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Hey, welkom bij Man, Man, de podcast. Onze zoektocht naar hoe mannelijk we wel of niet zijn. Ik ben Domien, deze week de host van de aflevering. Tegenover mij zit Bas. Hallo. En naast mij zit Chris. Hey, hi. Aflevering 4 van seizoen 3. We gaan het hebben over... Winkelen. Winkelen. Hey, goed zo. Ja, tuurlijk. We zitten aan mijn eettafel in Utrecht, maar Chris, dat kan binnenkort ook jouw eettafel in Utrecht zijn. Ja, dat klopt. Ik ben uh, vandaag officieel verhuisd en ik ben nu uh, stadsgenoot bij jullie. Ik woon in Utrecht in Zuilen. Uh, ja, dat is echt aan de andere kant van de stad voor ons allebei. Nou, ik was met de scooter hier naar jou toe gegaan. Ik was dus nog een half uur onderweg. Ik, denk ik was ik... sneller met de auto van Amsterdam naar hier dan? Dat is echt waar, maar dat is niet te geloven. Ik denk het, ik denk het echt, als ik gewoon op een, uh, op een maandagavond om zeven uur half acht naar jou toe wil rijden... dan denk ik dat ik sneller in Amsterdam ben ja. dan dat ik bij jou aan de andere kant van Utrecht ben. Maar welkom. Dankjewel. Ik vind het heel leuk. Ik vind het wel gek, want ik had een heel fijn huisje in Amsterdam met een tuintje en uh, genoeg ruimte. En dat heb ik allemaal ingeleverd uh, in, in, uh, voor een, ja, een studio waarbij je bed in je slaapkamer staat. En ik woon op dit moment kleiner dan dat ik woonde toen ik nog echt student was. Dus ik ben wel echt een stapje achteruit. Gegaan. Oh, dat is weer wennen dan. Het is wel echt wennen, ja. ja. En hoe kom je aan deze woning? Dat is misschien ook leuk om even te vertellen. Uh, dat is heel leuk om te vertellen, want ik heb het ooit over deze woning gehad indirect. Ja. Uh, ik heb het ooit gehad over, over Kirsten, een vriendinnetje van mij van school. En die had mij ooit een keer uitgenodigd en ik kwam erheen en ik dacht, nou ja, je weet niet hoe zo'n avond loopt. Ik had een relatie, maar je, goed, je weet het nooit. De, de, er gebeurde niks. Ik mocht haar TV installeren. Ja. Dat was Kirsten. Hij is een leuk kind. Maar goed. En, uh, nou goed, zij gaat samenwonen met haar nieuwe vriend. En ik had een oproepje geplaatst. En uh, zij mailde mij van: Chris, is dat iets voor jou? En uh, goed, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ken het huis eigenlijk al. Ik dacht dat zij een beetje pissig op jou was. Naar aanleiding van dat verhaal. Ja, in de eerste uh, instantie wel. Dacht toch? ik ook wel. We hebben elkaar even niet gesproken. Maar ja. we hebben nu uh, goed contact. En, uh, ja. uh, hartstikke prima. Maar zij komt binnenkort de TV installeren bij je. <laughs> Via de website mammanmanpodcast.nl en Instagram slash mammanmancast kun je ons bereiken. We hebben natuurlijk weer een luisteraarvraag voordat we echt naar het thema van vandaag gaan. Pepijn heeft ons een vraag gestuurd via Instagram. Die vond ik zelf heel leuk. Die stuurt dagmannen. Hoe staan jullie tegenover tattoos? Hebben jullie erover nagedacht om er een te nemen? Of heeft iemand al een tattoo? Laten we even beginnen met die laatste vraag. Heeft iemand hier een tatoeage? Ik niet, Bas. Chris ook niet. Domin ook geen tatoeage. Sinds wanneer doen we dit? Nou, Dit was Chris, trouwens. We hadden, we hadden vorige week hadden wij in aanloop naar een try-out in Rotterdam. Hadden wij een interview met het ANP. En de jongen is echt heel eerlijk. Ja, om jullie stemmen een klein beetje uit elkaar te houden... zouden jullie, voordat je antwoord geeft, je naam willen zeggen? Ja, ja. ja. nou, het was een telefonisch interview. Dus wel, uh, ja, goed, nee, wel... Uh, nee. <laughs> ja. Hij zat er niet bij in de kamer. Dat was helemaal pijnlijk geweest. Maar uh, ja, dat is waar. Ja, dus dan gaan we steeds antwoord. En dan moesten we dus voor dat antwoord moesten we onze naam noemen. Dus dan hoorde je Domin. Ja, dat vind ik dit, dit. En dan gaf Bas antwoord. Ja, maar ik vond het wel lekker werken. Dus ik dacht, uh, dat kunnen we nu gewoon doorvoeren. Dus Bas heeft geen tattoos. Het lijkt oh. mij wel nog steeds heel erg leuk, jongens... om een tatoeage te nemen. En nee. het liefst... Jawel, wacht nou. Het liefst met z'n drieën. Uh, we zijn ooit in Dublin geweest. Oh, god, ja. Ja, een weekendtrip. Ja. Met de boys, met de mannen. En ik dacht dat het leuk zou zijn... een goed idee zou zijn om... Uh, ja, een tatoeage te nemen. En ik had het idee om nou, drie cirkeltjes op, uh, op je arm te laten tatoeëren. Drie open cirkels. En uh, je moet ze zien, ze waren gepositioneerd als een driehoek. Dus je had één cirkeltje boven, eentje links en eentje rechts. Ja. Heb je hem? Ja, zo is het eruit. En dan was, raakt, ja. um, uh, had Domien bijvoorbeeld het linker cirkeltje ingekleurd. Bas de bovenste en ik de rechter. En als we dan bij elkaar waren, waren we een compleet... <lacht> <lacht> <tos> <tos> <tos> oh, je brengt het nu heel mooi, maar ik kan me nog... Mooi. Nee, het is prachtig. Ja, dank ik je ben tot aan naartoe geroet. maar ik kan me nog een scène herinneren dat wij in een pub zaten waar we met biervieltjes ja. echt tatoeages aan het ontwerpen waren. Trot. Zeker, nee, we hebben pijltjes bedacht waarvan alle drie, uh, alle drie dan een andere de, de een punt heeft en die andere twee nu. Dus dan heb je drie pijlen en dan steeds één punt en alle drie een andere punt. Ja, ja het slaat nergens op, maar ja, ik, ik denk dat Toes, ik denk ja, ik kan dat helemaal niet hebben, joh. Het staat hier, niet. niet? Maar jou ook niet, Chris. Nou, wat is dit nou? Ik, nee, denk, ja, dat... ik denk, jij wordt er meteen echt een foute Barry van. <laughs> ja, dat denk ik ook. Een ongelofelijke foute Barry. Een foute Barry? Hoezo? Ik ben helemaal geen foute Barry. Ik ben. Ik, ik, ik exquise. Ik ben een man van staat. Wat jij goed zou kunnen hebben? Nou. Een hele grote tatoeage in je nek. <laughs> nee, maar ik zou oprecht wel een, een tatoeage op mijn onderarm willen hebben. Dat lijkt me best wel vet. Maar en... wat dan? In, los van drie rondjes. Uh, nou, het lijkt me wel vet om uh, iets met, um, uh, ja, met een beetje abstracte lijnen, pijlen. Uh, ik zag ooit een keer een tatoeage, dat was een klok... Maar het was voor de helft een klok en de andere helft een kompas. Wauw. Wow. <laughs> ik word nou, niet is serieus genomen nou, hier. Nee, maar wat, wat voor tattoos wil je, man? Ja, wat, wat wil je nou? Wat, wat is toch fantastisch? Hoezo een foute bodybuilder? Is dit nou? nou ik heb jij serieus, dat ook? Nou ja, wel een beetje. Huh? Nah, ja. ja, wel een beetje. Ik heb ook echt wel nagedacht over een tatoeage. Ook uh, op mijn onderarm van een vlammetje. Omdat ik dan dacht, als ik er even doorheen zit... dan ik, oh, je moet altijd blijven vlammen. Tjonge, nou, jezus jonge, jonge, jonge. Christus. Ja? Nee. Moet je dat uit het tantewaasje halen? Soms <lacht> <lacht> zit je er gewoon wel eens doorheen. Je kunt ook dan kijk je naar je pols en dan denk je, nou, vlammen. Ja, ja dan denk je, dan gaan we weer. Ja. <lacht> Ja, ik heb dus een scheermes op mijn pols gehad. Dat was geen tatoeage. Dat geen tatoeage, Maar jij kunt het denk ik wel goed hebben, Bas. Helemaal niet ik denk dat jij echt een goede... Ja, ik denk jij een goede tatoeage. Weet je wat ik denk dat Bas moet hebben? Zo'n grote tarantula op zijn schouder. Ja, ja. Waar slaat dat? Ja, dan zie je nooit dat je een tatoeage hebt. Totdat je je shirt uittrekt en er staat er weer zo'n grote tarantula op. Met schaduw. Ja, voordat we aan het thema beginnen, de actualiteitjes. We hebben een hoop te bespreken. Laten we beginnen met de try-out voor de theatervoorstelling die achter de rug is. Ja, die was gisteren. Ja, wij ja, opnamen gisteren, zondagavond 13 oktober, theater Kantine Walhalla in Rotterdam. Hoe was het? Ik vond het te gek. Ja, nee, het was, het was superleuk. Maar het was, het vind, ik vind het ook onwerkelijk of zo. Omdat we, ik ging echt dood van tevoren en je hebt eigenlijk geen idee wat je doet. Natuurlijk, we hebben wel eens een podcast opgenomen in het theater. Maar dat is gewoon wat we nu ook doen, mm -hmm. denk ik dan. Dus dat, maar nu, nu ga je toch theater maken en, en ga je buiten je comfortzone... en wil je ook iets doen wat je anders niet doet. En dus, ik vind het dus heel moeilijk om dat uh, te beoordelen. Maar dat was vooraf, toch, die twijfel? Wat... Ja, maar na afloop vind ik het dus moeilijk om te beoordelen. Oh ja. Omdat ik dacht, ja, als je nou een televisieprogramma maakt... dan kun je dat terugkijken en dan kun je zeggen... oh dit ging fout of dat ging goed. En, maar je bent zo onderdeel van het geheel... dat je dus helemaal niet kan zien of iets leuk was, of iets goed was, of iets... Weet je, dat vind ik dus heel maar moeilijk. heb je ervan genoten? Nee, ik vond het onwijs leuk. Nee, absoluut. Ik vond het echt gek. En jij, Chris? Ja, ik heb zeker genoten. Ik vind het vooral grappig... Uh, nou ja, Bas zijn grote held is Bruce Springsteen... En Bruce Springsteen is verslaafd aan optreden. Want dat, dat geeft hem de grootste rush, de grootste druk is dat eigenlijk voor hem in het leven. En ik, ik had dat gisteravond ook. Ik bedoel, het was bij vlagen uh, niet altijd strak of even goed wat we deden. En we, moeten, we gaan zeker nog schaven voor de hele tour. En daar heb ik ook zin in. Maar ik, ik vond het zo tof als je dan merkt dat de zaal lacht om die om, om flauwe verhaaltjes. En dat, uh, en, en dat gaf me wel echt een rush. Ik heb gewoon heel veel zin om, om, om die tour op te pakken. Ja, dat heb ik ook aan overgehouden. Ja, dat, dat is mijn gevoel. Dat ik dacht, oh, dit was een lekkere try-out. Ik ben blij dat we een try-out hebben kunnen doen, want dit was inderdaad voor het eerst dat we een voorstelling gingen doen. En er zijn nog genoeg uh, punten te verbeteren. Ja, maar zeker. Ik, heb wel, ik heb er wel een lekker gevoel over gehad. Ja. Dan denk ik je oh, laat het maar snel februari. Ik vind het echt jammer... waar je dus eerst een beetje zat op te hikken tegen die 13 oktober. Vind ik het nu jammer dat we pas in februari weer gaan spelen. Ja, ja. Ja, vind is vind nog we. zo lang... Maar nou, ik ben in ieder geval blij dat we alle drie het gevoel hebben overgehouden. Zeker. En ik denk of het, naar het publiek of niet bij komt, maar ik denk dat we sowieso nog wel een try-out of 10 nodig hebben. Ja, ja <laughs> laten we eerlijk zijn. Ja. Want het is, jij, Bas noemde het wordt al theater, maar we hebben niet echt theater gemaakt. We hebben schooltoneel gemaakt. <laughs> en het was heel leuk voor ons. En, uh, maar ja, dat was ja, maar laat er geen pers bij zitten nog. Nee, uh, zeker niet. Zou ik zeggen, we worden nee. Kapot geschreven dan wordt het kapotgeschreven. Ja. Gefeliciteerd met radio, de Online Radio Awards. Dank je wel. Jeetje, wat hebben we een hoopjes te bespreken, Ja, echt een Ja, ja gefeliciteerd, gefeliciteerd. gefeliciteerd. Ja, leuk. Ja, dit is natuurlijk te gek. Dank je wel voor alle stemmen. Want we hebben twee online radio awards gewonnen. Nou, jij hebt er twee gewonnen. Nee, dat is niet waar. En dat wil ik ook even gezegd hebben. Dat heb ik ook in het bedankfilmpje. Want ik was er zelf niet die middag, want ik moest radio maken. Ik heb jullie echt bedankt. En heb Ik Ik was bier halen op dat moment. Dus ik heb dan... Mag ik dat filmpje nog zien? Nee, mag ik niet meer zien. Het was alleen voor die, die middag, helaas. Ik heb jullie uitvoerig bedankt. Ik vind ja. dat het een prijs is voor ons drieën. Maar de echte prijs voor ons drieën is natuurlijk... dat we de online radio award voor beste podcast hebben gewonnen. Ja, ja. echt heel blij mee. Ik had op voorhand helemaal zoiets van... ja, kan mij het schelen, maar dan, nou, die prijs doet me niks. Maar toen naderde het moment. En toen dacht ik, ja, maar nu wil ik ook echt wel winnen. Ja. Ja. Ik wil hem gewoon pakken. Ja. En, en dat hebben we gedaan. Gelukkig. Dank, dank, dank. Ja, dankjewel voor het stemmen. En ook dankjewel aan de jury. Want die heeft uiteindelijk de, de prijs ook echt toegekend aan ons. Yep. Laatste dingetje voordat we beginnen aan het thema van vandaag is het biertje. Oh ja, Woe. jeetje. Uh, we zijn inderdaad vorige week begonnen met het uh, idee om bier te gaan maken. Ja, bij Van der Streek. Bij, bij Van Streek inderdaad. En toen hebben we gevraagd van, nou, wat zijn lekkere ingrediënten. Want we moeten natuurlijk nog op zoek naar wat voor bier willen we maken. Hè? Is dat met appel of met de ananas of met de, nou, noem maar op. Uh, daar zijn we nog niet over uit. We hebben wel inmiddels bedacht wat voor soort bier het moet worden. Ja. Nou, misschien kun jij dat vertellen, Domien. Dat wordt een blond biertje. Een lekker. blond biertje. Ja, maar ik weet daar zo verdomd weinig van af... dat eigenlijk het enige wat ik over blond bier kan vertellen... is dat het een lekker doordrinkbaar bier is. En dat het volgens mij zowel voor mannen als voor vrouwen lekker is. Net als onze podcast. <lacht> Nou, ik vind het vooral ook heel erg leuk om te zien... wat voor reacties er binnenkomen qua smaken. Ja. Maar echt de, de meest achterlijke suggesties komen binnen. <laughs> maar ik vind ze wel heel erg leuk. Humus. Ja, humus dus Humus is genoemd. Oh, wat heftig. <laughs> kikker en, en, en, en chocola, koffie koffieboon Nou, ik weet niet wat ik gezien heb allemaal. Ik dacht, koek, koek. Maar goed, we gaan ermee aan de slag, denk ik. Ja, zeker. Maar we willen inderdaad, denk ik, een beetje een soepel biertje... Uh, waar je gewoon lekker veel van kan drinken op een avond. Ja. ja, toch? Dat is lekker. Ja. Dat je na acht denkt, nou, ach, denk, nou lust er nog alleen. Dank je dat we alle ingrediënten, daar komen we dus later nog op terug. Maar ja. we gaan nu uh, in ieder geval ons verdiepen in het blond bier. Dan gaan we beginnen aan seizoen drie, aflevering vier van Man, Man, Man, de podcast. We gaan het lekker hebben over winkelen. Winkelen. Zullen we het dan nog gewoon shoppen noemen? We noemen het, shop. <lacht> we noemen het shoppen. Ja, kunnen we al meteen vaststellen dat, uh, dat shoppen niet per se in de definitie mannelijk is? Nou, volgens mij is het uh, als man je taak om uh, winkelen, dan wel shoppen, te haten. Omdat je altijd met je vrouw mee moet. En ik vind het meest treurige straatbeeld altijd van die mannen... die dan 24 tassen vast hebben. Ah, ja. En dat die uh, op, bij een paskamer voor de stoel zitten te wachten... tot hun vrouw weer uh, naar buiten komt. Ja. Ja, dat is je leven. Ja, nee, maar ja, soms ben ik gewoon die man. Dat dat dat dat Maika aan het passen is. En dan zit je gewoon te, te wachten in een kledingzaak. Dan ben je dat gewoon toch ook. Maar nee, ja, ik ben ook. Ik ja, ik hou er niet van. Dus ik, ik zou ook zeggen, het is niet per se iets voor mannen. Hoewel ik ook wel weer mannen ken die het heel leuk vinden. Nou ja, maar. Mag ik even mijn hand opsteken. Ik vind winkelen heel erg leuk. Ja, ja ik heb een paar favoriete winkeltjes. Winkels. Ja, wat winkels. zijn je favoriete winkeltjes? Dan? Nou, uh, ik, ik kwam vaak in Tilburg. Etels. Ja, en de kruidvat. Nee, daar had je uh, Go Britain re en reissue. En nog een ander zaakje. Er waren drie winkeltjes hiervan. hè, nee, kwam ik altijd heel graag. Je zegt echt winkeltjes. Ja, shit. Dory, shoppen. Dan heb je drie shops. <lacht> shops. Ja, en dan ging je dan lekker winkelen. Ja, ik ging altijd, en daar slaagde ik ook altijd. Die zaken, bij de ene kocht ik mijn schoenen. Bij de andere kocht ik wat leuke t-shirts. En bij de andere kocht ik een iets nettere blouse. <laughs> maar het was het al, als je in Tilburg was, ging je altijd lekker shoppen. Uh, ja, nou altijd, maar wel, wel regelmatig. En dan ja. met of zonder je vriendin? Met mijn vriendin. Altijd met je vriendin? Ja, en dat was wel leuk, want ik had altijd wel echt een hele moeilijke smaak. Mijn, mijn moeder kon dus geen kleren voor me kopen, want ik vond het altijd lelijk. Maar mijn, mijn, ja, mijn inmiddels ex-vriendin, die kon echt leuke die, die zocht de laatste echt de leukste dingen voor me uit. Nou, dat is jammer dan dat ze... Ja, dus... Uh, dat ik, een hoop. <laughs> ik moet het maar weer eens bellen, denk ik. Ja. <laughs> mijn kleren raken op. Oh. Maar ik vind het ook wel leuk. Ik vind shoppen ook echt wel tof. Ik kan er dus ook van genieten om op zaterdagmiddag... Wat natuurlijk de allerdomste dag is om te gaan winkelen. Kan ik ervan genieten om lekker Utrecht in te fietsen. Om even een rondje te gaan lopen. Dan loop je een rondje langs ja, winkels. Ja, en ik dan, heb, dan ga ja, je er even erin en eruit. Even struinen. Ja, ga ik even struinen. Ja, hoor. Ja, of ja. ik denk dan. Uh, daar ben ik ook heel goed in. Dan denk ik. Oh, ik ga nu sneakers kopen. Dan heb ik nieuwe Nikes nodig bijvoorbeeld. En dan denk ik op zaterdagmiddag. Nou, ik ga naar de, de JD Sports bijvoorbeeld. Ja. En dan ben ik daar. En dan denk ik. Nee, dit is niet vandaag. Ik ga het ras op. Maar dan ben ik wel even in die stad. Ik vind de sfeer van winkelen. Vind ik, altijd wel, uh, vind ik wel echt maar leuk. Winkel je liever alleen of liever met iemand? Hmm, hangt er een beetje vanaf met wie ik moet winkelen. Dus als het verplicht is... als iemand zegt... Uh, we gaan de stad in en we gaan een biertje doen... maar ik moet eerst nog even... Kleding, ik vind kledingwinkelen met vrouwen wel echt vervelend, hoor, moet ik zeggen. Oh, dat wel, ja. Oh, dat duurt lang, jongen. Ja. Dat duurt lang. Die kunnen een rek van rechts naar links bekijken... en dan van links naar rechts... en dan van het midden naar links... en dan van links terug naar het midden... en dan van het midden weer terug naar rechts. Ja, en weet je, want... Uh... Ik winkel als volgt: ik wil een T-shirt, ik ga naar de winkel, ik koop een T-shirt. En waar uh, je dan met je vriendin bent, maar dat levert uiteindelijk wel een resultaat. Maar dan, dan, ja, pas deze nog even, en pas die nog even. En dan sta je ge ge ge met een drie uur lang in de pas, ook 600.000 <laughs> ja. verschillende T-shirts te passen. Ja. Man, hé. Hey. En je koopt er maar één. Ja, je koopt er alleen die, waarschijnlijk die ene die je als die toch al wilde. Ja, die je toch al wilde... die je als eerste gepast hebt. Ja. Uh, we gaan naar de stellingen. Winkelpersoneel werkt op mijn zenuwen. En daar wil ik graag mee beginnen, want je hebt natuurlijk verschillend soort personeel in, in winkels. Ja. En um, ik vind vooral winkelpersoneel in kledingzaken... vind ik wel echt lastig. Dan ga je al met je zenuwen... je moet een nieuwe broek hebben... en dat moet ook weer een hele hippe broek zijn bijvoorbeeld. Dan ga je al met je zenuwen... ben je al over de drempel heen van... nou, ik ga die hele coole kledingwinkel ga ik in. Wat is een coole kledingwinkel? Dat is bijvoorbeeld... Coolcat? Uh, Coolcat. <laughs> Nee, vroeger had je dan voorkast en dan wist ik dat dan op de middelbare school, uh, zeker de laatste paar jaar, ging ik er wel een beetje naar kijken naar kleding en merken en zo, maar liever niet. En dan was ik dus helemaal, had ik mezelf helemaal opgepompt dat ik naar de voorkast ging en dan stapte ik de drempel over en dan meteen kwam er zo'n kledingverkoper op je nek zitten ja. of je, je kan helpen. Oh, echt zo'n zo hi. Je bent er gewoon koud binnen. Hé, hé, gaat. Hé, leuk. Zoek je broekie. Moet je broekie hebben. Ik heb genoeg broekies. Ja. Hey, Spijkerroekie, denim, lekker. Ja, sta je goed. Maar even passen. Oh, sta je goed, man. Hé, hey, lekker. Goeie kont er ook in. En wat zeg je nou in Golstrijd? Dus kalm. Maar je hebt ook niet om gevraagd. Nee, daarom. Ik bedoel, ik snap ook niet dat ze zo happig zijn om gelijk te helpen. Want als ik hulp nodig heb, dan kom ik echt van naar je toe. Ja, het werkt En altijd ik wil, rechts, ik wil ja. niet geholpen worden. Ik, ik weet zelf echt wel of een broek wel of niet past. Ja, ik denk dat ik als ik een kledingwinkel inloop, dat ik heel erg uitstraal dat Ik niet geholpen wil worden. Want er komt zelden iemand op mij af. Oh, lekker. Ja. ja. Ja, maar ik, ik wur me zo door die kledingrekken. Ik ga vaak tussen de muur en het kledingrek... ga ik zo achterlangs de winkel in. En uh, ja, ik ontwijk personeel echt heel erg. Ik, ja, ik, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Hij ja, ze blijven ook plakken, hè. Dus dan, ja, dan kom je binnen oh, en dan gaan ga ze weg. Ja, en dan, dan vragen ze, uh, kan ik je helpen? Nee, nee, kijk even rond. Oké. Okay. Als je vragen hebt, moet je ze gewoon, gewoon stellen. Hè? Ja, ja, ja. Is sale, hè. Daar achterin liggen de broeken met 5% kortingen. ja. ja. Wil je anders een kopje koffie? Dat is ook nieuw. Dat ze je koffie aanbieden. Ik hoef geen koffie. Ik wil een broek en ik wil hem zelf uitkiezen. Denk je dat? Ja, joh. Ik kom nooit in dat soort winkels, jongens. Nee, nomes. ik heb uh, uh, er tegenwoordig. Ja? Ja, joh. Oh, echt? Ja, ze verkopen tegenwoordig in koffiewinkels meer broeken dan koffie. Echt? Dat is echt waar. Ja, maar dan ga ik daar voor mijn koffie. Ja, ik weet dat er in Alkmaar een, een zaakje is en die schenken gewoon pils. Echt? wat natuurlijk fucking slim is, want je geven bijna vier b En je helemaal stenako, je koopt maar euro kleren. Je weet geen vreten meer, maar ja, we hebben wel een leuke avond gehad. Ja. En een goede broek. En de goede broek. Ja. Maar je hebt ook ander soort, uh, soort winkels. Je hebt, uh, tenminste, we hebben groot, ja, van, van horen zeggen ja. Ja. dat je hebt ook bijvoorbeeld grote meubelwinkels en daar oh ja. is het dan heel rustig. En dan is overal waar wij jij Komt, zie je zo. In de achtergrond zie je iemand van het personeel achter je aanlopen. Overal waar je staat! Elke ruimte! Ja, als een schaduw loopt ja, hij erbij. Ja. En dan doen alsof hij je niet ziet. Ja. Ja, ja. ja. Ik voel me ook altijd heel erg uh, onwelkom dan. Ja, Om, omdat, omdat ik me dan heel erg voel... alsof ik in de gaten word gehouden... alsof ik een fucking bank zou stelen. Ja. Je het toch niet tillen in mijn eentje, idioot? Ja. Dat kalm, mee. He. Het is je Ja, jouw blik was zo lekker. Het is wel jammer dat deze mensen deze niet zien. Die was zo tevreden. Je was zo tevreden met je opmerking. Nee, ik was helemaal niet tevreden. Ik was meer van, laten we doorgaan. Nou ja, wat ik vind... Uh, wat ik dus wel heel leuk vind om te kopen... Eigenlijk het enige wat ik leuk vind om te kopen... Mag in... raden. Nou? Drank. Ja. Ja. ja. Dat is het enige wat jij leuk vindt om te kopen. Ja. Nee, ja, dat klopt. Ja. Ik vind wijn... Ik vind, ik vind het heel leuk om naar wijn, wijnwinkeltjes te gaan. En om dan uh, wijn uit te zoeken. Maar daar word je ook niet heel veel wijze van. Want dat is een etiket. En, en, en, en, ja, en dat komt dan uit een gebied. En... Uh, ja, dat vind ik altijd wel ingewikkeld. Maar dat vind ik eigenlijk het enige leuke wat er is om te kopen. Maar praat je dan ook vaak mee in die winkels? Nee, want ik, want ik, weet, dat ik, ik weet dat ik nul verstand ervan heb. Dus oh. ik, ga niet, ik ga niet doen alsof ik er iets van weet. Ik ga bij wijn en champagne, ik toch altijd een beetje ja knikken? Ja, ik ga wel ja knikken, maar ik ga niet zeggen... Oh ja, die past goed bij, uh, bij, bij, bij boontjes waarschijnlijk. En dan zegt hij, nee, dat past helemaal niet goed bij boontjes. Dat, daar ben ik dan heel erg bang voor. <lacht> ik, zat deze week, dat is mooi. ik zat deze week in een, in een restaurant. En uh, dat was een opening van het restaurant. En daar schonken ze hele mooie champagne. En op een gegeven moment komt de gastheer van die avond... die komt uh, naar ons tafeltje toe. En um, uh, het was duidelijk dat dat restaurant... schonk alleen dat huis champagne. En ik dacht, ik ga even indruk maken op de gastheer... zodat hij weet dat hij wel met een kenner te maken heeft. <lacht> Kneut. Dus ik vraag... Ja, maar... Waarom doe je dit ja. altijd? Ja. Dat weet ik niet. Dus ik vraag, ik vraag aan die gastheer... Uh, zeg ik eerst... nou, uh, mooi restaurant geworden, prachtig. Wel een vraag over... Uh, de champagne. Waarom hebben jullie als huis hebben jullie gekozen voor ruinaar? En hij kijkt me aan. Hij haalt adem. We hebben gekozen voor ruinar. Ja, dat is kut. Ja. Ja. Ja, doe dat nou toch niet. Hou dat toch. je toch eens een keer mee op? Ja, waarom Houd zou het... je dat toch ook doen? Maar je werkt jezelf het. zo de nesten. Het hè? is altijd zo. Het is zo nep allemaal. Uh, vroeger ging mijn zakgeld op in de winkelstraat. Uh, nou ja, jawel. wel. Ik weet nog wel, uh, een van mijn eerste gekochte dingen van mijn eigen zakgeld was een, uh, een Game Boy. Hier is zo'n kleine Nintendo Game Boy, zo grijs. No. Ik heb hem nog steeds. Overigens met Super Mario, hartstikke leuk. Nou goed, en die heb ik gehaald in een of andere tweedehandszaakje... met mijn moeder. Dat weet ik nog heel goed. en uh, nou goed Ik ging er samen heen, hand in hand. Dus ik was echt klein, basisschool. En we lopen samen naar de winkels. En ik wist al dat ik dat ding ging kopen. Dus ik was super blij natuurlijk. Maar ik was altijd heel erg verlegen. Dus ik deed natuurlijk het woord niet. Dus mijn moeder ging dan met een man praten. En dan, nou, die Gameboy, oké. Okay. En dat was dan 50 euro. Nou, top. En een spelletje erbij. Oké, okay, hartstikke leuk. 50 euro afrekenen. Op een gegeven moment staan we dus bij de kassa. En uh, die 50 euro wordt opeens 70 euro. Hè? Dus die man zegt, in plaats van de, op het stikje stond ik 50. Het werd opeens 70 euro en mijn moeder zei: Nee, maar het was toch 50, zei u net? Nee, nee, het is 70 geworden. Nou, ja, nee, maar wat is. Uh, nou, uh, uh, dat is heel raar, dit. Ja, nee, uh, de 70-uur, mevrouwtje. Ja, uw zoontje wil, uh, wil toch een Gameboy? Oh. Ja, dat was zo lelijk speelde je. Zo lelijk speelde je. Maar hij kreeg keihard de deks op zijn neus. Want er kwam, een, er kwam een klant binnen, een vrouw. Ik zie het nog precies voor me. Met blonde haren en een rood jasje. En die komt er binnen. Die kijkt die man aan. En die ziet hem met mijn moeder kibbelen. En het kan even kind steeds kleiner worden. Oh. En die vrouw. Die zegt, ho, en die draait om en die loopt die, die, die zaak uit. En toen zei die verkopen. Ah, nou, 50 euro is toch ook wel goed, ja. Wauw. <laughs> <laughs> ja. wow. ja, dat was dat mijn lekker. eerste 50 euro. Ik, dat goed. Ik heb ooit Gulder, wel, trouwens, sorry. Ik heb ooit wel eens een keer een, uh, over Gulders gesproken. Ik heb, uh, en over zakgeld gesproken ook. Ik heb wel eens een, een, uh, ging een cd kopen. Ik wilde heel graag uh, de cd van Too Unlimited. To Unlimited nog? Ja. No, no. No. Nou, dat is precies wat ik dacht bij dit verhaal. Dat is, uh... <laughs> ik wil heel graag uh, de, de Unlimited hits van To Unlimited. Dus met alle, alle grote hits erop. dubbel CD. maar die was 49 gulden 95. Dat is natuurlijk veel te duur, dat geld had ik niet. Dus dan ging ik naar de, de cd-winkel op de Schouwburgpromenade in Tilburg. En dan liep ik naar binnen en dan liep ik naar het schap van de 25 gulden cd's. En op de 25 gulden cd's zaten grote gele stickers met mid-price, 25 gulden. En toen heb ik met mijn lange nageltjes... heb ik een sticker van de mid-price afgekrapt. Toen ben ik de Hit So Limited cd van Too we Limited gaan zoeken... die 49 gulden, 95 kostte. Heb ik de sticker daarop geplakt. Dat was denk ik jaar of 13, 14. En toen met een hartslag van 192 ben ik naar die kassa gegaan. Heb ik die cd neergelegd. En hoopte ik maar dat die mid -price niet opviel. Nou ja, Toe Limited zal wel niet 25 gulden kosten. En die scanner die gaat er overheen. En de kassa zegt 49,95 gulden. 95. En ik hoor mezelf zeggen: Nee, er zit een sticker op. En die twee seconden duurde het allangs uit mijn leven. <laughs> en hij zegt: Je hebt gelijk, dan is hij 25 gulden. Hey! Oh, oh, oh, <laughs> ja. wat erg. We gaan het weer afkeuren. Wat erg. Ja, ja, ja, dat is gewoon diefstal, hè? Ja, dat is wel diefstal. Maar ik moet wel even be be bekennen, heel eerlijk... dat ik dit vorige week nog heb gedaan. Ik heb dit nog nooit gedaan. Maar ik was vorige week uh, in de Albert Heijn... en uh, er waren plantjes te koop. En uh, er was één plantje, die, die, die was niet afgeprijsd. Maar andere plantjes allemaal wel. Die hadden ook een stikkertje. Dus ik heb het zelf gedaan. Toen heb ik op dat ene plantje dat stikkertje die, die ze wilden hebben. Shit. En toen hebben we die afgerekend. Ja, nou, ben ik een bad boy? Ja, nee. <lacht> Maar ze hebben dat bij de Albert Heijn, hebben ze daar bestaan. Is, is truc op, hè? Die van die 35% stickers. Ja, die, die scheuren af. dat scheur ja, klopt. Je weet waar ik het ja, over ja, heb. ja, ja, ja. Nou, ik heb, oh, ik heb het vaak geprobeerd, maar deze keer lukte het. Laat ik het zo zeggen. Mijn moeder, mijn moeder heeft een tijdje bij een drukkerij gewerkt. die heeft wel eens dat soort verzoeken gekregen ook van mensen die willen dan dat soort stickers namaken. Ja, die willen gewoon, die zeggen: mag ik 500 van die stickers drukken? En dan en dan moeten ze toch ingrijpen. Maar ik weet het. Ik werkte. Ja, volgens mij heb ik dit wel eens verteld. Bij de music store waar ik werkte. Ja joh, ik, ik, ik, ik, ik gaf iedereen korting. En als je, als je zei van ja, ik, ik wil die voor 25 euro hebben. Nou, dan krijg je dan voor 25 euro. Ja. Maar mensen zullen ja. ongetwijfeld ook uh, dat soort stickers hebben beplakt. Ja. Ja, maar, je ja. let tot, je, maar je hebt inderdaad in de CD-winkel dat Daar let je toch helemaal niet op. Nou hoor. ja, als je op, op een gegeven moment weet je wel dat de nieuwe Tour Unlimited... Ja. natuurlijk niet uh, 20 euro kost. Of nee. 20 gulden in die tijd. Maar, uh, maar ik ben er ook nooit meer teruggekomen. Want ik dacht, ja, straks komen ze later nog een keer achter. Dat wil ik allemaal niet hebben. Nee, maar goed. En nee. van jou was het een jeugdzonde, Domien? Oh ja. Nee, ja, het was een plantje. Die ging van 5 euro naar, naar 1,40. Ja, begin bij een plantje. <laughs> Shoppen doe je in een winkel, niet online. 100 nee, ja? Maar Mag ik eventjes op, oprecht even uh, stelling nemen? Dat ik het echt verschrikkelijk vind dat er zoveel uh, winkels, shops uit het straatbeeld verdwijnen. Je hebt een hele dikke hals, niks langer. <laughs> je hebt een dikke hals. Je hebt een hele dikke hals, oh, halsslagader. Ja. Je hebt een hele dikke op opeens. Nee, nou een dikke hals gewoon. <laughs> dat uh, maar je wil even een statement maken over dat nou, ijsers uit de winkel, uh, uit het straatbeeld verdwijnen. Ja, dat vind ik echt heel erg jammer. Want ik ben helemaal niet fan van online shoppen. Dat komt ook omdat ik een moeilijke maat heb. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat ik niet per se heel lang ben, maar wel een beetje mollig. Hmm. Dus ik moet vaak XL-truien kopen. Maar ja, die XL-truien zijn vaak ook voor lange mensen. Dus dan heb ik een XL die past net. En dan komen de mouwen tot aan mijn knieën. Oh ja. Dus dat werkt niet. Dat moet je wel echt even passen. Dus dan is online dat werkt voor mij niet zo. Uh, maar buiten dat vind ik het gewoon heel erg leuk... om gewoon door een klein winkelcentrum te lopen... waar bijvoorbeeld een intertoys staat. En dan ga ik altijd heel eventjes naar binnen... om te kijken of er nog leuke bordspelletjes zijn. Of, of games. Of andere gekke snu snuiterijtjes. En dat vind ik heel erg leuk. Op een gegeven moment ging mijn favoriete intertoys... was opeens failliet. Ach. Dus dat filiaal was er niet meer. Terwijl ik hmm. ging altijd, als ik naar de appie ging... liep ik even langs de internettoos even kijken... en dan kocht ik niks. Dus waarschijnlijk is dat ook wel de reden dat hij fiets is gegaan. Maar wat vind je nou jammer, Wim Sonneveld? Dat het straatbeeld verandert of dat de grote ketens zijn, Zoals de V&D... Het en... straatbeeld dat verandert. En, en dat je gewoon niet meer... Gewoon even, je wilt toch ook spullen voelen? Je wilt toch even voelen hoe het een stofje voelt? Je wilt toch even kijken of het er leuk uitziet? Online is zo emotieloos. Dus ik mis het contact met de mensen. Ik ben dus zo'n people pleaser... Ik weet niet wat ik zeg nu, maar, ja. <laughs> nee, maar. Het is ook niet zo dat als je nu Utrecht inloopt. dat het allemaal houten voor. Uh, nee. planken voor de ramen zijn. En, en maar wel steeds is. meer. En mijn, winkel, uh, uh, mijn, mijn, mijn, mijn winkelcentrum in Amsterdam. dat verloor opeens. een kaasboertje. Een groenteboer was weg. en die intertoys. Ja. Het zijn al drie zaken in, in, een, in een toko van tien. in een centrum. En hoe tien. vaak kwam je bij die winkels. even los van de intertoys. hoe vaak kwam je bij dat kaasboertje. Eén keer in de maand. Oh, okay. oh, oh echt? Ja. Oh, dat vind ik wel netjes. Wat, wat lokjes kaas. Maar dat, oh, okay. daar, kom ik, daar kom ik ook graag in. Oh, Want hebt natuurlijk heel. Vaak mensen die, die zeggen: Oh ja, hey, het is wel echt jammer dat het verdwijnt. Ja, als je er zelf niet naartoe gaat, vriend, nee. dan, uh, dan hou je het ook niet echt in stand. Maar sowieso, ik vind online shopping juist heerlijk. Hoezo? Lekker man. Echt? Ik woon hier vlakbij een, bij een Coolblue winkel. En Coolblue is natuurlijk een van de allergrootste online winkels van Nederland. Dan kun je echt alles halen als het maar een stekker heeft. Dit is ook oh, spon geen sponsor. Is geen... <laughs> geen spon nee. <laughs> <laughs> Dit is geen sponsorverhaal. Um, dit niet. Maar um, dus, en, en dat, dan koop ik dus. Uh, dan ga ik naar de website. En dan, uh, dan bestel ik iets. En dan laat ik het dus niet bezorgen. Maar dan laat ik het daar naar de winkel sturen. En dan ga ik naar de winkel om het op te halen. Waar slaat dat nou weer op? Ik stap hier ook helemaal niks van. Dat vind ik lekker. En waarom vind je dat lekker? Omdat ik dan niet hoef te wachten tot de postbode komt. Dan heb ik nog even een, even een ritje naar de, naar de winkel. Dan heb ik nog persoonlijk contact met de mensen. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> hè? Dat vind ik heerlijk. Wat een gekke constructie. Ja, dat vind ik heel fijn. Maar ik koop echt. Nou, bijna alles tegenwoordig online. Echt? Echt printers, auto's? Auto's online? Wat, wat voor site kom je dan terecht? Dan? Auto.nl. Auto.nl. Ja, auto.nl. Wat is dat voor website? Dat is een website. Ah, nee, wacht even. <laughs> ik, het slaat nergens op dat ik weer vraag: wat is dat voor site? Want, nee, niet? Nee, want ik denk dat mensen inmiddels door hebben dat ik dat wel weet. Want ik wil het uitleggen hoor. Ja, maar, nou, maar leg het maar wel even uit, ja. want dat is, uh, dat is toch wel leuk om, om te horen. Maar ik weet het al. Dus als je zit te luisteren... het is niet voor mij. Het is... Uh, nee, want ik weet het al. Het is een website... waar je een auto online kunt kopen. Ja. Alsof je... Een pizza koopt. Ja? Nou, Komt hij dan met kaas? <lacht> <lacht> Jongens, we moeten echt onze vocabulaire hierin gaan veranderen. Ja. Nou, dus auto.nl. Serieus, als je online lekker een auto wilt shoppen... dan zou ik het, da dan zou ik het daar doen. En dat mening vanuit de grond van waard. Ja, maar nog heel even terugkomen op, op shoppen, online shoppen. Ik, ik vind het dus allebei stom. Ik vind online shoppen vind ik stom. Ik vind uh, uh, offline shoppen vind ik stom. Ik vind shoppen gewoon stom. Ik vind dat stom. Maar dat verklaart misschien ook wel je schoenen... Of ja, niet? nee, zeker. Ik, kijk, ik, er, is, er, is, er is maar één moment in uh, mijn leven dat ik kleding koop. En dat is als de wasmand vol zit en er is niks meer schoon. Nee, serieus. Ik, ik, heb, ik heb ik Ik heb dit wat ik nu aan heb heb ik 100 zeker weten gekocht... Omdat, ik, omdat er niks meer schoons in de kast lag. Hè? En dan moet ik de deur uit en dan denk ik, ja, dit kan niet, want dit stinkt. En dan ga ik even langs, uh, langs een winkeltje en dan koop ik een shirtje. Maar wacht even, wie doet de was bij jullie thuis? Maaika? Jij doet de was nooit? Ik, nee, want uh, we hebben de taak verdeeld, hè. Dus ik doe de was nooit, nee. Dat een, jullie hebben dat op die manier verdeeld. Ja. Z zij, en wat doe jij dan wel? Wat bijvoorbeeld dan? Nou, ik doe uh, bijvoorbeeld de vaat en ik doe uh, het bed en ik doe uh, uh, het glaswerk. Iedereen die alles aan het rek is, ieder woordje doe we de vaat. En dan rijdt <laughs> ja, het snel, maar het is niks, hè? En ik ruim de was op. Dus Maaike doet het, doet het in de wasmachine en hangt het op en ik ruim het dan weer op in de, in de kledingkast. En dan, hoe is dit gegaan? Als die op een gegeven moment op een, op een regenachtige dinsdag bij elkaar gezeten, we gaan nu de taken verdelen. Ja, denk het zo. in een klabblokje. Ja. Oh. Ja, omdat dat hebben wij wel nodig, anders krijg je er gewoon gedoe over. Ja. Want als je, als je van elkaar dingen verwacht die je niet waarmaakt zoals de vaat en het bed, dan uh, krijg je daar gedoe over. Ja, daar heb je vaak ruzie op. Kan je dan nog wel, want um, dat is natuurlijk heel herkenbaar... en die taken zijn ook wel vaak heel erg handig en nuttig... maar ik, ik, dus, ik, uh, uh, toen mijn, uh, mijn, mijn ex-vriendinnetje dan uh, taken had... Um, um, dan wist ik wel, dit is haar taak... maar zij voerde hem wel op haar eigen tempo uit. En dan zat ik wel drie dagen te, te ergeren... aan het feit dat het nog steeds niet gedaan was... Daarom dus hebben die... jullie ook nog een tijdsbest... Uh, van, ja, dan moet je wel op dinsdag het bed doen? Of? Nou ja, je moet niet drie dagen de vaatwas vol laten zitten. Nee. Nee. nee. Dat heb ik deze week gedaan. Dan groei je dus organismen op je lepels dan. Ja, nee, dat, dat is niet goed. Dat, dat is goor. God. Maar laten we het eronder niet over huishouden hebben. Hey, dat vind ik, ja, eh, groeien. Ja, groeien. Wat was mijn punt? Nou ja, dat jij shoppen haat. Oh, dat ik shoppen haat. Dus ik koop dus alleen maar kleding als, als er niks meer schoon is. Dan uh, ren ik naar de winkel en dan koop ik iets uh, voor een tientje. Maar, maar wat is toch de reden dat je zo'n hekel hebt aan shoppen? Weet ik niet. Ik, ik, ik, raak, ik, ik, als ik Kleding koop in een winkel, dan breekt oprechte zweet uit. Ik, ik word daar helemaal paniekerig Mag van. Mag ik er gewoon even een stelling van maken dan? Ja. Bij het kopen van kleding ben ik in blinde paniek? Nee, ik niet. <lacht> nee. nee, jullie misschien? Weet ik niet. Wat vind je er zo erg aan? Weet ik niet. Ik, ik krijg echt zweetuitbraken en ik, ik, ik word er helemaal... Nee, ik, ja, ik voel me al... Um... Elke winkel is te hip, dus ik voel me echt als, uh, als boei Jansen uh, uh, in, in de cool uh, Bij wijze van spreken, ik heb gewoon het, zo. Het, ik, pa, ik hoor dat niet. Ik, ik, het, het klopt gewoon niet. Ik raak echt in paniek. Ja, dat zou een goede tatoeage bij jou zijn. Ik hoor hier ja. Dat denk jij bij alles. Ja, maar ik loop en dan denk, Oh ja, jij bent wel hip, jij bent cool. Jij weet precies wat fashion is. En ik denk alleen maar, ja, dit is zwart, neem ik al mee. <laughs> ik pas het ook niet, want ik, in een kledinghokje word ik ongemakkelijk. Ik vind het je past je kleren niet? Nee. Je koopt gewoon, wat heb je, maat M? Ja. En, en dat is altijd goed? Bijna wel, ja. <laughs> ja, en anders dan heb ik een miskoop. Dan breng je het terug. Of dan nee, nee, nee. Nou, gewoon... nah, dit mee je toch niet? <laughs> ja, breng je het nee, ja. niet terug? Nee, vaak niet. Dan laat je het gewoon liggen. Ja, er zijn wel wat dingen in mijn kast waarvan ik denk... Ja, of die moest ik van Mike kopen... Of, uh, ja, of die passen gewoon niet. Of die zitten niet lekker. Ik vind, heel vaak heb ik dat de kleding gewoon niet lekker zit. Dan zit het gewoon niet lekker. Omdat je het niet past. Ja, dat weet je toch op zo'n moment niet... Vind ik het in kledingwinkel ook wel heel warm. Ja! Hier, Dat kijk. vind ik wel echt. Daarom, ik pas liever ook niet... maar ik doe het omdat ik dus anders naar huis fiets... en dan hier ga passen en denk ik... kut, dan moet ik morgen weer terug. ja. Maar de kledingwinkels zijn toch altijd, het staat er altijd op... minimaal de thermostaat op 26 graden. Hè? Ik heb ja? een keer een t-shirt moeten kopen omdat hij bezweet was. <lacht> ik dacht, die kan ik niet terughangen. Ja, nee, echt, het is zo bloedverziekend heet is het in die kledingzaken. Dat hè? begrijp ik ook nooit. Waarom moet het zo warm zijn? Je valt half in slaap in het pashokje... Ja. terwijl je met, met een t-shirt over, over je hoofd uh, zit verstrengeld. Ja. Bloedverziekend heet. Waarom is dat? Waarom is dat? weet niemand hier. Maar <laughs> als jij het thuis aan de andere kant van, de, van deze podcast wel weet, laat het even weten. We het dus op. En als je dan bij de kast staat, dingen jullie wel eens af? Nou, niet bij kleding. Nou, niet bij, nee, niet in Nederland in ieder geval. Ja, dat zou sowieso niet. Dat schijnt op te moeten of zo. Dat schijnt op te mogen. Nou, dat ga je. Dat ga, ja, misschien bij een kleine ondernemer heb je nog kans. Maar nee, ja, ik heb het wel eens gehoord. Maar hoe ga je dat aanpakken dan? Ja, oh meneer, ik wil graag deze, dit koffersautomaat afrekenen. Ja, dat is dan 230 euro. 50 euro. <laughs> nee. Hoe ga je dat doen dan? Nou, als je dat soort dingen koopt, als je grote aankopen doet, zoals meubels en zo... dan kun je natuurlijk wel een ja, prijs bespreken. Ja. Maar kan dat bij de mediamarkt niet? Bij de mediamarkt denk ik niet dat het kan. Oh. Ik, ik, ja, ik doe dus ook, Ben je goed in afdingen? Nee. Nee, ik, ik kan wel eens proberen. Nou ja, met meubels heb ik wel proberen, maar dan, maar dan bieden ze het bijna zelf al aan. Nee, nou, dan vraag is natuurlijk wel, kunnen we hier een deal van maken? Als we en de tafel doen en de stoelen. En, ja, uh, dat en, heb je en, gedaan. En de, ja, dat hebben we wel gedaan. Ja, ja. Hoeveel gaat het? Ja. We hebben toen een bon gekregen van... Weet ik niet eens meer. Volgens ja, mij, voor mij vijf... maakt hij een heel goede deal toen. We kregen een bon, dus dan weet je dat je dure meubels koopt. We kregen een bon, ja. te waarde van 350 euro geloof ik. Mm. Die mochten we nog gratis uitgeven in die winkel. Oh, tof. Wat heb je daarvan gekocht dan? Uh, die hebben we weer uitgegeven toen we de bank gingen kopen... Ja, zie je, maar dan werkt het dus wel. Maar je hebt het niet... Nee, zeker dan zijn we teruggaan naar diezelfde winkel, joh. Ja. Maar heb je, dus, je hebt niet gezegd van... nou, we hebben zoveel gekocht, nu laten we iets aan de prijs doen. Jawel, want ik wil op het laatst nog hebben. Toen was, toen was er een prijs en toen zei ik... nou, als ze nog 50 euro van afdoen, dan hebben we een deal. Oh, Ook ja. toen hebben ze nog 50 euro ja. Oh, dat vind ik wel netjes. Dat ja. is, ik durf dat, ik, dat Dan ben ik echt in blinde paniek. Dat ja? durf ik helemaal niet, joh. en ik vind het zo ongemakkelijk... Ik vind het super ongemakkelijk om dan te gaan, uh, gaan leuren om een paar tientjes. Ja. Dat ik denk, joh, ik betaal gewoon wel. Dan ben ik er vanaf. En dan heb ik ook dat, dat, dat moeilijke gesprek niet. Ja, maar, dit is, maar zij verwacht het ook. hè dit is, ja Nogmaals, het is niet bij de mediamarkt. Dan zou ik het ook niet doen. Maar, nee, maar aan de andere kant. Als je, als je, stel, je koopt voor duizend euro kleren. Zou je, dat, zou je dan kunnen zeggen... Uh, ja. 900. ja. Ja, ja, of... dan, zou je, dan zou ik wel vragen, dan zou, ja, als je duizend euro vragen, vragen... Nou mag ik dan die, die, die, deze maat? Deze maar is dat, dan, eens... is dat dan? Of en als je het voor 500 euro iets koopt? Ja, vind ik ook. Ja? ja, maar goed, vinden is wat anders dan dat het ook echt kan. Nee, maar misschien zou het lekker zijn als we nu met elkaar een soort van afspraak maken. Voor het hele volk ook. Dat we nu weten: kledingzaak is 500 euro, mag je afdingen. Meubelzaak, 1000 euro. <lacht> ja, als we nou met elkaar een afspraak over maken, dan is het duidelijk. En dan weet ik ook wat ik aan toe ben als ik in zo'n winkel ben. Ja, maar ja, ja. Ja, maar je moet ja, het verschilt een beetje. Je, je moet gewoon zeggen, mag ik dit er dan gratis bij of zo? Ik dat, je, dat niet. Dat je zegt, dan doe ik die twee broeken, maar dan wil ik dat uh, wil ik die sokken, wil ik er gratis bij. Precies, als we dan uh. toch weer. We blijven heel erg leuke kleding hangen, maar als je inderdaad zeven kledingstukken koopt in, in, een, in een flinke winkel, dus een dure winkel. Dan stel drie broeken en vier truien. Dan is, uh, eigenlijk zou je dan gewoon de ballen moeten hebben om te zeggen. oké, okay, drie broeken en drie truien betalen, ik wil ik deze trui wel. Ja. Wil ik erbij hebben. Ja, en ik dan, als het goed is, doen ze dat wel. Volgens mij doen ze dat ook wel, ja. Maar niet bij H&M en niet bij de Zara, daar geloof ik niet dat ze dat nee. doen. En in maar. buitenland? Zullen jullie daar goed in? Nee, ik, nee, nee. Echt niet. Ik, ik heb wel ik heb eens een keer gedacht dat ik had afgedongen. Uh, ik weet echt niet meer wat ik gekocht. Dat was in Tunesië geloof ik. Ik dacht, uh, nou, daar heb ik echt een mooie prijs uh, voor. En toen kwam ik het in een winkel tegen en toen was hij goedkoper in die, in die zaken waar hij stond... dan bij dat gekke veetje daar ja. op de markt. Maar ik vind het wel een lastige, want ik heb ook wel eens gehoord en dat vond ik wel een goed argument... Dat als je met je dikke, dikke, dikke Hollandse bek daarheen gaat. met al je geld. en je gaat voor, voor, voor een paar duppies. ga je zitten afdingen voor die, bij die mensen die amper rond kunnen komen. dan ben je gewoon eigenlijk een dikke lul, toch? Maar dat is wat wij doen hè, Nederland. Ja, maar dat is het eigenlijk. Ik vind dat eigenlijk heel ongemakkelijk. En je wordt er ook super hebberig van. Want ik weet wel dat ik op Bali was. en sowieso dit jaar, maar ook de eerste keer dat ik. Uh, ik, ik heb natuurlijk elf jaar een relatie gehad. En, uh, nee joh, <laughs> nee, nee, met wie dan? Met Carolien geweest. Ah, oh, geen idee. Ja. Oh. Ja, ik heb al een jaar een relatie gehad en uh, in die elf jaar ben ik keer op vakantie geweest. Dan gingen we naar Bali en uh, Bali is natuurlijk heel goedkoop. Alles is daar heel goedkoop. Eten goedkoop, drinken goedkoop, overnachten goedkoop. En dus ook kleding die je op van die marges koopt is dus heel erg goedkoop. Maar je wordt er heel hebberig van, omdat hoe goedkoper het daar is, hoe goedkoper je het ook wil hebben... Dus alles kan nog goedkoper, want je bent een Nederlander. En dat moet nog meer afgedongen worden. Dus op een gegeven moment waren wij op een marktje. En Carolien die ging zo'n ja, zo doek kopen. Ik weet even niet meer, ik ben even de naam kwijt, hoe het ook alweer heet. Maar laten we het een doek noemen. En ze ging het doek kopen. En <lacht> um, uh, ja. zij heeft een hele mooie doek gezien. En uh, zij uh, dat meisje van dat winkeltje, uh, zo'n marktje, geeft de prijs. En ik zie in Carolien, die vindt ze te duur. En omgerekend was het waarschijnlijk... nou, laten we het uh, 6,25 euro noemen. En ik zag aan alles... die vindt het te duur. Die ging afdingen. Ik ben weggelopen. Ik ben weggelopen. Ik denk, ik ga hier niet staan met mijn portemonnee. Dat vind je super ongemakkelijk. Waar het, waar het geld uitvalt. Ja, waar de floppen staat. Ja. Ja. Om van 6,25 euro 5,75 euro te maken. Want dat is het. Dat, dat zijn de bedragen die, waar, je, waar je het dan om gaat doen. Ja. Om 50 Europese cent... Ja, ja, Schaam je inderdaad. Bas, je hebt wel een punt inderdaad. Het is wel echt heftig. Ik, ik vind het ook moreel verwerpelijk. Is het. Ja. <laughs> Mooi. Mooi dat het ook hier in deze podcast uh, gevallen is. En ik durf het gewoon niet. Dat is, uh... <lacht> dus ik dus ik schel me even achter die morele verwerpelijkheid. Maar ik heb er gewoon de ballen niet voor. Dus... <lacht> <lacht> Boodschappen doen op een lege maag is superdom. Absoluut niet. Ik koop dan de lekkerste dingen. Ja. <lacht> Ja, ik weet hem wel, of ik weet hem wel, dat was twee weken geleden, of misschien wel vorige week. Ja, ik weet je het herinneren? Ja, <lacht> <lacht> mooi man. Zo <lacht> nou, denk ik bij je toch. <lacht> Hoe oud was je toen? <lacht> 31. <lacht> uh, ik weet nog heel goed. Uh, het was vorige week. Het <lacht> was vijf minuten geleden. <lacht> het, was, het was vorige week. En toen gingen wij uh, uh, ook hier gingen wij praten over de theatervoorstelling. En toen hadden we van tevoren besloten dat ik zou koken. Dus we gingen naar de supermarkt en we gingen boodschappen doen op een redelijk lege maag. Honger? Half avond. Oh. En uh, uh, we hadden besloten we gingen pasta maken. Ik ging voor jullie koken, ik ging pasta voor jullie maken. Honger? En, ik had zo'n honger. Ik loop we door die supermarkt en ik haal de pasta-ingrediënten. Ja. Ja. Ja. ja, ik dus had honger. Goed. Ja. Pasta. pasta. Ja, ik had nog uh, tomatensaus al ik thuis. Gehakt had je ook gehaald? Gehakt? Ja. Hm? En ik zie vanuit mijn ooghoek mm -hmm. dat jij al binnen een halve minuut in die supermarkt... Ja. trek je uit een of de schap een zak pepernoten. Ja, maar een het jaar. Een gezinszak pepernoten <laughs> ja. trek jij uit het schap. Ik had honger. Ja. <laughs> Vervolgens moeten we nog even langs het, uh, het schap voor de biertjes... om wat nulpen nulletjes te halen. Mm -hmm. En lopen wij nog even langs, uh, langs de toetjes, langs het ijs. Ja. Waar jij een <laughs> doos Snickers uittrekt. Ja. Wij rekenen af... Mm -hmm. We staan nog een halve seconde op straat. Er moet nog worden gegeten. Mm -hmm. En jij trekt die doos Snickers ja, open. Maar weet je waarom? Je had honger. Ik had honger. <laughs> en je moet altijd eerst even ineten... voordat je het grote maaltijdje neemt. Nee, Chris, dat moet is helemaal dat niet, zo? niet. Want wat er vervolgens gebeurt... is Domien staat lekker te koken, pastaatje te maken. Het is goede pasta. Is dat echt zijn best te doen? Ja. ja. En en en, en ik, wij eten ons bordje leeg. Ja. En jij? Ja, ik had, ik had meer dan jullie... Nee. nee, je had nee. niet meer dan wij. Nee. Je laat er meer dan de helft staan. Ja. En vervolgens ga je weer naar die Snickers. Nee, maar dat, ja, ga even pepernoot eten. Ik wilde nog, wil nog een toetje. Ja, je wil een toetje en je hebt nog een de halve zakje pepernoot. Heb je leeg zitten hier? Ja, toen had ik geen honger meer. Nee. <laughs> Jongens, we zijn er doorheen uh, voor, uh, nee, voor joh, deze aflevering. aflevering. Ja, dit uh, gaat dit snel. Hem al. Aflevering 4 van seizoen 3 van Mama Man van de podcast over winkelen. Nou, ik vond het heel gezellig. Ja, ja. Dat, zo komt het ook echt enorm over. We, we, we, we, we, we, we, we, we zijn begonnen met de, de uitspraak dat winkelen niet mannelijk is. Tenminste, dat shoppen niet per se mannelijk is. Nou ja, volgens ah, ja. de ouderwetse definitie. Volgens de ouderwetse definitie. Ja. Maar ik, ik denk niet dat hier drie heel grote shoppingfans... Nou, Chris nou, ik, ik, vindt ook, het heel ik, leuk. Ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik ben best wel een fan hoor. Ik ga graag uh, uh, shoppen. Ik wou net zeggen, jij, Chris, vindt het hartstikke leuk. Ja, jij ja, maar je, geeft je geeft niks uit. Nee, maar je, nee, hetzelfde als jij. jij gaat ook struinen door de winkeltjes. Je gaat even op zaterdagmiddag een winkeltje inkijken... Ja. en dan ga je weer naar buiten. Ik vind Windows ja. shoppen heerlijk. Gaan we lekker wat spulletjes vasthouden. Leuk truitje. Oh, lekt, textuurtje. Oké, okay, ga ik niet kopen. Veel te duur. Maar... Oké, okay, is, is dat mannelijk? Ik... Uh, <laughs> Oordeel zelf lekkere. als je een textuurtje... Oordelen mag je altijd doen via de website manmanman.podcast.nl. En via Instagram, daar zijn we te vinden op slash manmanmancast. Ik ga even lekker shoppen. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat het, hoe laat is het joh? Oh, maar dan gaan we dat wel lekker online doen. Dat vind je niet leuk, zijn. Dat net. is waar, ja. vind je niet leuk. Nou, nee. maar, laat het maar. Zo verdwijnen al die mooie winkeltjes en boetiekjes die je oh, ja. zo, uh, waar je zo gek op bent. Daar ben ik gek op. Ja. Zoals, ja. De -toys. Zoals de Intertoys. Zoals de Intertoys. Leuk boetiekje. En de V&D. Ik heb nooit boetiekjes genoemd. Ik wil, ik wil gewoon het straatbeeld niet... Dat, dat, het straatbeeld. Ik wil het straatbeeld. Lans <lacht> de van mijn vader. <lacht> Dit was Man, Man, Man. De podcast. Was weer leuk. Bart, Karst en Doreen.